8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tijdens de hoorzitting over het afluisterschandaal in het Britse lagerhuis... heeft oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks van News of the World gezegd... dat ze nooit heeft toegestaan dat er steekpenningen aan de politie werden betaald. Ook heeft ze, net als haar baas Murdoch vanmiddag... spijt betuigd over het afluisterschandaal. De hoorzitting van mediamagnaat Murdoch, zijn zoon en Brooks... is kort geschorst geweest nadat Murdoch werd belaagd... door iemand van de publieke tribune... De man die onmiddellijk werd aangehouden viel Murdoch aan met een taart van scheerschuim. De vrouw van Murdoch sloeg de aanvaller om haar man te verdedigen. Murdoch bleef ongedeerd. Het Rijksmuseum in Amsterdam moet een bronzen Herculesbeeld dat door de nazi's was geroofd teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse eigenaren. Staatssecretaris Zelstra heeft dat bepaald na advies van een commissie. Het beeld is opgeheist door de erfgenamen van de Duitse kunsthandelaar Oppenheimer. Die moesten het beeld in 1935 verkopen op een veiling die door de nazi's was afgedwongen. De Hercules kwam via een schenking drie jaar later in de collectie van het Rijksmuseum. President Allende van Chili pleegde in 1973 zelfmoord. Dat is de uitkomst van nieuw onderzoek van zijn stoffelijke resten. De dochter van Allende heeft dat bekendgemaakt.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 Iets meer dan 1200 wandelaars hebben moeten afhaken op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Dat zijn er zo'n 50 meer dan vorig jaar. Het was wel veel beter weer dan verwacht. Morgen komen er ruim 40.000 overgebleven wandelaars, onder meer door Beuningen en Wiegen. Dan het weer nog vanavond, vooral in het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Morgenochtend wat zon, smiddags een bui, mogelijk met onweer en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.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 Nou, Peter Paul Verbeek, hij is hoogleraar filosofie, schreef er een boek over... en komt straks met aangrijpende voorbeelden. Maar nu eerst het wereldberoemde Sesamstraat. Dit tv-programma viert dit jaar in Nederland haar 35-jarig bestaan. En achter de broccolibomen blijkt een hele wetenschappelijke wereld te zitten. Het is echt zo. Mijn gast, Peter Leeveld, is psycholoog... en heeft in de beginjaren vooral onderzoek gedaan naar Sesamstraat. Goedenavond. Goedenavond. Zullen we eens eventjes een beetje in de stemming komen? Oh! Yeah! gaan we! Zijn <laughs> jullie te staren? Ja, Pino heeft een blaadje gezien. Blaadje in de bom? Ja. Er staat wat op, maar ik kan het niet lezen. En nu wacht je zeker tot het blaadje uit die bom naar beneden valt, hè? Ja. Dan kun je lang, heel lang wachten. Misschien wel de hele winter. <laughs> ja, leuk, hè? Ja, ja, ontroerend. Kijkt u nog wel eens? Uh, ja, maar niet zo vaak meer. Maar dat zal wel weer toe gaan nemen. Ik begin langzamerhand heel veel kleinkinderen te krijgen. En dan gaat u samen kijken. Ja, ja, ja. zeker. U heeft uh, in de jaren zeventig als psycholoog ja. onderzoek gedaan naar de Nederlandse Seesomstraat. Ja. Leg uit, hoezo? Nou, dat was. Uh, we waren met een groep mensen. Dus uh, Tom Hazenbos, de, de redacteur. Uh, de, de regisseur en Ben Klokman, de eindredacteur, en, en nog zo wat mensen. En Dorf Konstam. We hadden allemaal het gevoel, we weten eigenlijk niet wat we, wat we aanbieden aan kinderen. En dat is voortdurend de eerste jaren de vraag geweest: van wat, wat zijn we ze aan het aanbieden? Ja. Begrijpen ze er wat van? Hebben ze er wat aan? Ja, want dat uh, kwam uit Amerika, he, oorspronkelijk. Ja. Ja. ja, het idee kwam uit Amerika en de helft van het materiaal kwam uit Amerika. En dat werd bij ons dus uh, na, vertaald. Ja. En, en toen dachten we hier in Nederland, we brengen die kinderen iets op de televisie. Ja. Maar wat vinden ze daar eigenlijk van? Is dat eigenlijk wel een goed idee? En dus werd u als psycholoog benaderd. Ga daar eens even onderzoek naar doen. Ja, daar kwam het wel op neer. En, uh, maar de ingang was ook, uh, hoe kunnen we verbeteren? Dus uh, het onderzoek was er was om te kijken of ze er wat aan hadden, of ze het begrepen, of ze het leuk vonden. Maar ook, uh, kunnen we op basis van het onderzoek het programma verbeteren? En uh, moeten we meer daar en daar op letten? Moeten we meer dit of dat doen? En dat waren, zijn steeds twee dingen geweest. Maar het ging ook over, en dat hebben anderen gedaan, <coughs> de sociologen en zo. Die hebben ook gedaan naar uh, de ontvangst in de maatschappij. Dus bij uh, leerkrachten, bij ouders. En, uh, dus uh, ja, er, eigenlijk allerlei soorten onderzoek is er gedaan. En dus ging u met waarschijnlijk videobanden in die tijd, in de jaren zeventig? Ja, ja, met van die hele mooie grote dikke. Ja, van die VHS'en. <laughs> ja. Ging u langs. Um, Kleuters, langs scholen, om met ze te kijken. Ja, dat, uh, uh, ik ben met Jan van Leeuw, van de, hier, die zat hier bij Kijk en Luister onderzoek, socioloog... hebben een uh, bus ingericht met uh, twee uh, kamers erin. En uh, daar zijn we dus een heleboel scholen in Nederland, een stuk of vijftien, uh, langs getrokken. En uh, dan ontvingen we kinderen daarin, kleine groepjes of alleen... En uh, die lieten we dus uh, ja, stukjes Seesomstraat zien. Zo'n stuk of vijftig stukjes hebben ze laten zien. Ja. En, en dan keek hij naar, uh, uh, kijken ze er wel naar of kijken ze steeds weg? Zijn ze geïnteresseerd? En uh, ik ging allemaal vragen stellen tijdens en na het uh, zien van dingen. En wat ja. voor soort vragen? Ik bedoel, wat, wat, wat vroeg u? Wat wilde u weten? Nou, uh, ja, ik wilde weten of de begrippen die ervoor kwamen, of ze die snapten. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik noem maar wat, ik herinner me nog zoiets van... Uh, het was een co-productie met Belgen. En dus in een van de eerste uitzendingen zat al een, uh, een slagboom, een grens. Het was ja. een soort grens. Nou. <laughs> en uh, die slagboom werd ook slagboom genoemd. En toen dacht ik, ja, nou, het zou mij niet verbazen als kinderen dat niet weten wat het is. En ik hoop dus dat ze het na afloop wel weten. En dus dan, uh, dan bied je ze een multi multiple choice plaatjes aan van een slagroomtaart en van een boom en van een slagboom. En dan uh, vraag je aan de kinderen van uh, uh, wijzen ze de slagboom aan? En uh, ja, dan hoop je natuurlijk dat, uh, dat ze er iets van opgestoken hebben. Dat was in dit geval niet zo. Maar nou, op zo'n manier... Uh, Want dan wijzen ze de slagroom aan bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En uh, op die manier... En we hadden ook zoiets... Dat, het ging niet alleen over dit soort begrippen, maar ook over uh, hoe televisie dingen laat zien. Dus het format noemen ze dat van televisie. Zoals bijvoorbeeld de sprongen in tijd. Nou, er was ergens een voorbeeld van een klok die versprong. Uh, of ronddraaide en dan, dat moest dan symboliseren dat het een paar uur later was. En of dat uiteindelijk doorkwam ja, of, dat of ze door dat snapte. Ja, of en? ze dat snapte. Nou, daar snapten ze dus niets van. En uh, wij, wij hebben ook afgeraden op basis daarvan om geen sprongen in tijd te maken. Ja, ja. Um, maar bijvoorbeeld zo'n slagboom. Hè? Ik ja. bedoel, dat is een Nederlands woord. Ja. Dat snappen ze misschien nog niet als ze vier zijn. Ja. Maar als dat bijvoorbeeld in een scène gebruikt wordt en ja. het wordt duidelijk, oh, dat heet blijkbaar een slagboom. Ja. dan is dat toch ook heel educatief? Ja, nee, het is ook educatief, maar uh, blijkbaar, we hebben geleerd dat je bij sommige dingen die nieuw zijn voor kinderen of de woorden die nieuw zijn voor kinderen... dat je dat dan nog wat explicieter moet doen... als je wil dat ze het begrijpen. Dat hoeft niet altijd. Maar als je wil dat ze het begrijpen... dan moet je het nog wat explicieter doen. Door bijvoorbeeld je hand erop te leggen... en, en dan te zeggen, dit is een ja, slagboom. Ja. Ja. En, uh... en hoe vonden die kinderen dat? Dan stond er opeens een meneer en die kwam met een bus. <laughs> ja. En dan moesten ze mee praten. Ja. Hoe ging dat? Ja, Sesamstraat maakt alle harten open. <laughs> dat is uh, als ik in kleuterklasse kwam... en dan zei de juf, deze meneer komt van Sesamstraat. Nou... Dat was echt uh, adrenaline bij de kinderen. Ja? Dat is altijd zo geweest. Ja. Echt, de kinderen die, die zijn zo enthousiast over dat programma. Het is dus nog steeds, we hoor nog oh. steeds uh, dat kinderen heel enthousiast zijn over. Wat programma. is de magie, denkt u? Ja, het zijn hun vriendjes. Dat is het eerste. Daar begint het mee. Als ze zo twee jaar zijn, dan uh, uh, begrijpen ze natuurlijk nog niks van die verhaaltjes. Maar het zijn hun vriendjes. Als die, dan zo'n vriendje weer verschijnt. Uh, en uh, et, et, daar begint het mee. En dan langzamerhand komen er natuurlijk verhaaltjes in... die ze interessant vinden. En uh, de karakters die uh, voor hen steeds aantrekkelijker worden. En ja, en, en ja, wat voor Sesamstraat natuurlijk heel bijzonder is... in vergelijking met de meeste andere programma's... dat het helemaal gaat om de relatie tussen volwassenen en kinderen. Dus de pop als kinderen. Nou, kinderen kunnen zich daar uh, bij thuis voelen... of zich mee identificeren. En volwassenen... En, ja, die, dat spel tussen die kinderen en volwassenen... vinden ze blijkbaar ontzettend uh, mooi en spannend en interessant. En zeker omdat die volwassenen nog wel eens een beetje dom doen. En, uh, en dan zijn die, uh, die hun kinderen, zijn dan uh, hun vriendjes of wat ze zichzelf voelen, die zijn dan soms wat slimmer. Die kunnen iets bereiken op een slimme manier. En, en er gebeuren wel eens ingewikkelde, moeilijke dingen. Uh, maar die worden opgelost. en ja Het, het, het is echt hun wereld. En dat... dat uh, dat maakt het voor kleuterscholen ook zo interessant. Omdat uh, daar zoeken ze vaak thema's om met kinderen te praten. En nou, dat kan niet beter dan met Sesamstraat. Omdat dat een gemeenschappelijke wereld is. Iedereen en, kent die persoon. Iedereen kent het, ja. Ja. Want dat was ook inderdaad de achterliggende gedachte in Amerika, toch? Dat, er, dat de wereld er beter van zou worden, eigenlijk van Sesame Street. Ja, ja, ja. ja. En aanvankelijk natuurlijk vooral uh, moest het, uh, uh, het lezen en rekenen voorbereiden. En, maar langzamerhand is dat ook veel royaler geworden in zijn doelstellingen. Dat, uh, ook sociaal-emotionele doelstellingen. En dat is er ook allemaal ingekomen. Terwijl bij ons uh, was eigenlijk van het begin af aan. Uh, hebben we een scheiding gemaakt met het kleuteronderwijs. Het kleuteronderwijs was in Nederland heel goed. Alle kinderen gingen er naartoe. Dus op dat terrein moesten we... Terughoudend zijn. Nee, voor ons was de sociaal-emotionele situatie, de relatie tussen volwassenen en kinderen, dat waren de, de belangrijke dingen. En dat is altijd zo gebleven. Maar goed, u heeft de kinderen dus gesproken. Uh, en u was uh, daar helemaal de king, als u daar kwam. Dus iedereen ja. wilde lekker met u in die bus praten over ja. straat. Nou, het was net nieuw, hè. Dus uh, er waren kinderen die nog niet gezien hadden. Oh, oh het was ook ja. helemaal nieuw soms. Ja, ja, ja. Het was echt in de eerste weken na de eerste uitzendingen. Oké. Okay, en dus ja. in, in, toen werd het meteen goed ontvangen, merkt u ook. Ja, het ja, nee. Was echt, meteen een hit. Uh, ja, eigenlijk meteen een hit. Ja. En de dingen die u observeerde, hè, bijvoorbeeld zo'n slagboomverhaal. Ja. Slagroom, slagboom. Ja. Uh, deed de redactie daar vervolgens wat mee? Ja, nou, ze moesten wel. Het was een, was een hele nauwe band tussen redactie en onderzoekers in die tijd. Dat, uh, uh, dat was exceptioneel. Dat is eigenlijk in heel veel Hilversum nooit vertoond. Dat, uh, dat onderzoekers echt invloed hadden op het programma. En ja, natuurlijk niet op de dramaturgie, behalve als het ook weer ging om begrip. Mm -hmm. maar, uh, maar wel, uh, ja. Of kinderen moesten het leuk vinden, ze moesten het snappen. En, uh, ja, en de, de regie en de regisseurs en de mensen die het programma maakten, die uh, wisten ook niet veel. En die zeiden ook, wat zegt het onderzoek daarvan? Zij is wel een beetje snierend. <laughs> ja, en, uh, wat moeten we nou weer? Ja, ja, ja, ja, Ik werd ook de poppendokter genoemd op een gegeven moment. <laughs> ja. Weet je, dat is, uh, ja. Een hele goede samenwerking is dat altijd geweest. Ja. Want het is natuurlijk ook echt een tijdsbeeld geweest, hè? Sesamstraat. Zeker in de tijd dat Nickelodeon en al die andere programma's er nog helemaal niet waren. Was dat natuurlijk enorm prominent. Ja, nee, het was heel prominent. Nee, dat is zeker zo. De, de, dus elke avond zat de helft van de kinderen van de kleuters zat te kijken. Nou, dat is echt belachelijk om dat mee te maken. Dat hebben we tien jaar zo gehad. En, uh, en toen was toch al een hele tijd was er al veel meer te zien. Maar het was zo mooi gesitueerd. Het structureerde het gezinsleven. En dat is natuurlijk essentieel voor dat programma geweest altijd. Dat is natuurlijk nu afgelopen. Mm -hmm. Maar het structureerde het gezinsleven. En dat bedoelt u omdat de tijd is veranderd waarop het uitgezonden wordt? Dat ja, het veranderd ja, is? Ja. Dus ja. De, kijk, half zeven was de tijd. Dat je met tijd hebt voor je, voor je kinderen, voor je jonge kinderen. Om met ze zoiets te doen. En dan daarna naar bed te brengen. En uh, dat, dat, het bracht in gezinnen die structuur. dat waren we ons toen nog niet zo bewust. Maar dat zijn we nog steeds bewuster geworden... dat die uh, tijd van half zeven essentieel is daar, ja. daarom. En daarom vindt u het erg dat het nu vervroegd ja, is? Ja, dat is, heel erg. Dat is echt heel erg. Maar goed, er kan toch ook om half zes met zo'n kind gekeken worden? Uh, ja, maar dat, uh, het is spitstijd, uh, half zes. En, en dat, uh, het gebeurt veel minder. Ja. En je ziet het gewoon, de kinderen kijken ook veel minder. Ja. Dus het is echt uh, dramatisch uh, gezakt het Is het zo dat, uh, ja, want dat is natuurlijk weer een hele andere discussie... Hè? Daar, daar gaan we het ook niet over hebben... maar uh, is het zo dat u ook inderdaad heeft onderzocht... dat het ook zo is, zoals de gedachte is... namelijk er wordt verder gepraat thuis met de kinderen over de onderwerp uit Sesamstraat? Nou, uh, de, het, uh, het samenkijken van kinderen met ouders is een heel ingewikkeld probleem. Uh, er is heel veel onderzoek naar gedaan in de wereld... en er is eigenlijk altijd gebleken dat als ouders samen kijken met kinderen... dat kinderen er meer van opsteken, meer aan hebben. Maar hoe dat precies werkt uh, is mij eigenlijk nooit helemaal duidelijk geworden. Ik heb de, ik heb de indruk dat het belangrijkste daarbij is... Uh, wat, wat ook op scholen speelt, dat als ouders belangstelling hebben... voor waar kinderen mee bezig zijn, dat het uh, op die kinderen veel meer indruk maakt. Daarom zeggen ze ook altijd, mensen, gaan met je kinderen mee naar school... Uh, spreek met de leerkrachten. Het tonen van belangstelling voor waar je kind mee bezig is... en ik denk dat dat nog belangrijker is dan verbale communicatie erover. Wezenlijke interesse ja. en meeleven. Ja. U, 35 jaar geleden, begon u met dat onderzoek. U heeft ja. dus een heleboel jaren later, in de jaren 80... ook nog onderzoek gedaan naar ja. Sesamstraat. Is er nou nu, anno 2011, een totaal andere Sesamstraat dan toen? Nee, de uh, Sesamstraat die, uh, verandert heel langzaam. En dat, de verandering zit hem vooral in het aantrekken van nieuwe schrijvers. Want iedere schrijver mag voor Sesamstraat werken. Dus iedereen mag zich aanbieden. En er komen er dus steeds nieuwe schrijvers... Natuurlijk in overleg met de redactie en zo, en dan kijken of het lukt. En het tweede is dat er steeds nieuwe karakters inkomen... die ook verjonging geven. Dus nu heb je Arjan, en dat is echt ja, zo'n jonge man... die uh, ja, echt van deze tijd is. Ja. En uh, ik denk dat dat de belangrijkste invloeden zijn op de verandering. Maar verder is de, de sfeer, die blijft wel hetzelfde. hetzelfde ja. En tot slot, wie is uw favoriete personage? Ja, eigenlijk in die mini. <laughs> Het kind. Uh, ja, maar ik in mini vind ik echt zo'n ontzettend mooi karakter. Waarom? Ik, nou, dat heeft te maken met dat ik altijd gehamerd heb op emancipatie binnen het programma. Waren, Amerika had vrijwel geen vrouwelijke poppen. Inimini is erin gehaald omdat we per se evenwicht daarin wilden scheppen. Maar bovendien wilden we ook sterke vrouwen. De Sien was een sterke vrouw. Maar Inimini is ook sterk. En, en echt, echt heel mooi. Het is echt uh, ja, prachtig. Ik hoop dat u nog heel erg veel zult kijken met uw kleinkinderen. Dank Bedankt. voor uw komst. Ik sprak met Peter Level, psycholoog en dus onderzoeker van Sesamstraat. Dank u wel. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen met Margreet Reintjes. Door nieuwe medische technieken worden we soms voor onmogelijke keuzes gesteld... wij mensen. Dat schrijft mijn tweede gast van vanavond... in zijn onlangs verschenen boek De Grens van de Mens... Goedenavond. Peter Paul Verbeek. Goedenavond. Hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Winter. Ja. Heeft u nou zelf wel eens te maken gehad met zo'n nieuwe medische techniek... die leidde tot, voor uw gevoel, een onmogelijke keuze. Uh, nou, onmogelijke keuze weet ik niet. Maar in het boek beschrijf ik in het begin vrij uitgebreid... Uh, hoe wij zelf uh, met echoscopie te maken kregen. Uh, we hebben vier kinderen. Uh, en elke keer kwam er meer prenatale diagnostiek bij. En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld... Uh, omdat het laat zien aan de ene kant... hoe er heel veel ethiek als het ware al in de techniek zit. Hoe onze eigen ethische keuzes ook mede als het ware... worden voorgestructureerd door de apparaten om ons heen. Mm -hmm. En ook... Uh, ja, het gaat natuurlijk ook over de toekomst van de mens. Hè. Door al die onderzoeken aan embryo's, uh, feutussen... Uh, ja, kunnen we ook steeds meer kiezen wat voor nageslacht wij willen krijgen. En heeft u daar een ontwikkeling in doorgemaakt? Want u heeft dus meerdere kinderen gekregen. Ja, ja, ja eigenlijk wil dat elke keer meer, zou je kunnen zeggen. Bij de eerste had je, uh, had je nog als experiment de nekplooimeting. En dat betekent dat ze de dikte van een plooi in de nek van het ongeboren kind meten. Dat is een indicatie voor Down-syndroom. Ja. Daar kon je voor kiezen. Ja, wij dachten, nou, dat willen we liever niet. Uh, niet uit hele fundamentele uh, overtuigingen of zo. Maar meer omdat we eigenlijk niet uh, ja, zeg maar, de verantwoordelijkheid wilden krijgen... voor het krijgen van een kind met down. Hè. Wij dachten, dat is gewoon een lot wat je overkomt. En we dat willen we het eigenlijk niet weten. Verkiezen. Als het zo is, dan merken we het wel. Ja, precies. Ja. Uh, en nou ja, er kwam steeds meer bij. Uh, en op een gegeven moment uh, werd ook geïntroduceerd. Ik denk bij de derde zwangerschap. Uh, de 20 weken echo. Dat is nu standaard. Zit ook als het ware gratis in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Halverwege de zwangerschap wordt het hele lichaamje van het ongeboren kind ja. gescand op aangeboren afwijkingen. En uh, dat wilden we toen ook niet. Dat was al een stuk ingewikkelder. Want die afspraak die werd gewoon ingepland als het ware. Maar toen hadden we ook nog steeds de overtuiging van. Nou ja, uh, zo'n aangeboren afwijking. Uh, ja, dat, dat is toch in zekere zin iets wat je overkomt. En als je dat het nu, van tevoren allemaal wil weten, word je zelf ook mede verantwoordelijk. Dan moet je ook misschien een keuze maken die je helemaal niet zou willen maken. Daar is hij, die onmogelijke keuze. Ja, maar ik weet niet of het een onmogelijke is. Want ik denk eigenlijk dat het voorbeeld, hè, dat wij er zelf als het ware op een creatieve manier mee omgingen, ook wel iets laat zien van de ruimte die je hebt als mens om om te gaan met die techniek. Als je maar ziet dat die techniek niet zomaar... een soort neutraal kijkje in de baarmoeder is... maar dat die techniek meedoet... in de manier waarop jij je ongeboren kind interpreteert. En zelf allerlei verantwoordelijkheden wel of niet hebt... ten aanzien van je ongeboren kind. Nou, eigenlijk is het zo dat u eigenlijk geen keuze wilde maken, toch? Dat is eigenlijk in de kern wat u niet wilde. Ja, ja, dat is zeker zo. En dat uh, komt er dus door uh, dat wij toen inzagen... dat je eigenlijk uh, nou ja, door die test te laten uitvoeren... een verantwoordelijkheid krijgt die je ook zou kunnen weigeren... Maar maar het bijzondere is, in zekere zin wel, dat toen ons vierde kind kwam... Ja. dat, dat, dat nou, toen eigenlijk wel het idee een beetje postvatten van... ja, we kunnen wel blijven roepen dat wij die verantwoordelijkheid niet willen krijgen. Maar hè, als het ware bijna tien jaar na de eerste... is het al zo gewoon dat die prenatale diagnostiek er is... dat je het ook zelf gewoner bent gaan vinden... en dat je nou eenmaal ziet dat je die verantwoordelijkheid nou eenmaal hebt. Hè. Ook het niet uh, laten uitvoeren van zo'n onderzoek is een keuze. En daarbij opgeteld, uh, het feit dat je al drie kinderen hebt... en ook wil dat die een mooie jeugd hebben... heeft ons toen doen besluiten om toch maar wel een beetje onderzoek te gaan laten doen. En, maar dat, dat blijft nog steeds, vind ik, een mooi voorbeeld om mee te laten zien... dat je vanuit een soort ja, zeg maar, bewust vormgeven aan de invloed die de techniek op jou heeft... Mm -hmm. verder komt dan zomaar blind die techniek volgen. Ja. En dus bent u veranderd in die negen, tien jaar dat er ja. kinderen zijn gekomen. Ja. Want u zegt, ja, het was inmiddels zo gewoon geworden... dat ik er eigenlijk niet meer onderuit kon. Zo, zo klinkt het een beetje. Ja. Sterker nog, dat, dat ik het eigenlijk ook zelf een beetje minder uh, ethisch vond... om het uh, niet te doen dan het wel te doen. En dat is het bijzondere, dat je dus eigenlijk ziet... en daar gaat het boek voor een deel ook over... dat onze ethiek opschuift in interactie met techniek. En dat is dan net een gedachte waar heel veel... Uh, nog ethici... één keer die zin. Nou, onze techniek verandert onder invloed... Onze... Ethische opvattingen, sorry, veranderen onder invloed van de techniek die we gebruiken. Ja, kunt u dat, want u heeft natuurlijk in uw boek een heleboel voorbeelden genoemd. Kunt u dat door middel van een voorbeeld, behalve deze dan nog uh, duidelijk maken? Ja, uh, ja, er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden van hoe techniek je ethische keuzes uh, stuurt. Ja, wat. wat nou, um, een heel bekend voorbeeld wat nu in de media een grote rol speelt... Uh, is het voorbeeld van de invloed die sociale media hebben op vriendschappen. En wat, hè, wat je een goede vriendschap vindt. En hoe je met, met vrienden omgaat je zou kunnen zeggen, dat er komen nu heel veel boeken uit... die eigenlijk vinden dat we veel te oppervlakkige vriendschappen ontwikkelen. Ja, ja. Dat we niet meer weten wat een echte vriend is... en dat je op Facebook 400 vrienden hebt. Dat kunnen toch onmogelijk allemaal echte vrienden zijn. Ja. Terwijl ik denk dat het eigenlijk veel interessanter is... om te bedenken hoe Facebook een invloed heeft... op hoe je vriendschap invult. En dat het meer een soort uitbreiding is van het repertoire... dat je hebt als vriendschap, om dat vorm te kunnen geven. Ja. ja, en in uw verhaal, want dit is natuurlijk inderdaad de sociale media. Maar als u, hè, want dat begin wat u in het begin, dat was heel erg medisch eigenlijk. Ja. U heeft in uw boek nog veel meer van dat soort voorbeelden. Ja, ja, zeker. Dat is dan misschien minder een voorbeeld van hoe techniek onze ethische keuzes stuurt. Maar meer hoe de grens van de mensen in het geding komt. Hè. Een ander bekend voorbeeld is het voorbeeld van patiënten die een implantaat in hun brein krijgen. Parkinson patiënten krijgen tegenwoordig, als ze heel ernstige Parkinson hebben, een implantaat. Wat ervoor zorgt dat ze weer beter kunnen bewegen. He, vaak kunnen die mensen helemaal niet lopen bijvoorbeeld. Kunnen ja. ze wel weer dankzij een implantaat in hun brein... Maar soms hebben die dingen ook hele vervelende bijwerkingen. Een heel bekend ge geval is een patiënt uit het ziekenhuis in Leiden... academisch ziekenhuis die ook helemaal manisch werd door het implantaat. Die ging allemaal buitenechtelijke relaties aanknopen... kocht allemaal dure dingen, huizen, auto's, ontspoorde helemaal. Oh, jeetje. Zou kunnen, zijn hele leven ging daar ook stuk. Hij raakte zijn partner kwijt, kwam diep in de schulden terecht... tot hij op een gegeven moment, ik meen door een auto-ongeluk... in het ziekenhuis belandde. Daar is het implantaat uitgeschakeld. want Zo'n ding kun je ook gewoon uitzetten. En toen werd hij als het ware in één klap weer zijn, zijn oude zelf. Um, en opeens doorzag hij ook wat hij allemaal had gedaan. Hij schaamde zich dood. Maar lag ook weer, zou je kunnen zeggen, als een kasplant op bed. Als ja. ik het eerbiedig mag uitdrukken. Dus die stond voor een soort heel tragisch dilemma. Hè? Wil je verder als jezelf? maar dan helemaal verlamd op bed, hulpbehoevend. Of wil je verder als iemand die weer kan bewegen... maar dan ook in een manische staat waarbij je een persoon wordt... die je eigenlijk niet wil zijn. Wat een vreselijk dilemma. Ja. En wat vreselijk voor deze man, over. Ja, maar ik vind dat deze man er op een heel respectabele manier mee is omgegaan. Hij heeft namelijk ervoor gekozen om zich te laten opnemen... in een psychiatrisch ziekenhuis, op de gesloten afdeling. Daar moesten ze het implantaat weer inschakelen. En als hij dan gek ging doen als het ware, moesten ze hem binnenhouden. Dat was zijn keus. Dus zo kon hij en Lopend uh, door het leven, maar wel in een uh, afgesloten omgeving waar hij niet meer uit kon. Dus hij heeft in vrijheid besloten, zou je kunnen zeggen, om een stuk van zijn vrijheid op te geven. Jeetje, ja. Ja, dat zijn heftige voorbeelden. Ja, ja, ja, dat zijn heftige voorbeelden. Want die staan in uw boek. Um, dat is stof tot nadenken, hè, letterlijk. Want uh, wat wilt u met dat boek? Wilt u dat wij met z'n allen dit soort verhalen lezen? En dan? Ja, wat ik wil met het boek is dat mensen beter leren begrijpen... wat de invloed van techniek op ons is. En hoe de mens steeds verandert door techniek. Heel veel mensen hebben intuïtief de neiging om techniek te zien... als iets nou ja, zeg maar bijna neutraals. He, gewoon een instrumentje wat je aan of uit kunt zetten. He, echoscopie, een blik in de baarmoeder. Een implantaat zorgt ervoor dat je weer kunt lopen. Maar ondertussen doet techniek eigenlijk veel meer met ons... dan we vaak op het eerste gezicht uh, zien. En als je dat beter snapt, kun je ook veel beter verantwoordelijkheid nemen voor jouw leven met die techniek. Even terug naar een niet-medisch voorbeeld van mm -hmm. Facebook. Als je eenmaal ziet hoe zo'n nieuw medium invloed heeft op hoe je vriendschappen hebt, kun je daar ook actief op inspelen en kun je ervoor zorgen dat je misschien niet alles via Facebook doet of op een bepaalde manier omgaat met e-mailcontacten, als een verlengstuk van vriendschappen inzetten in plaats van als een alternatief daarvoor. Pas als je doorziet hoe die technologie invloed heeft op wat vriendschap is, kun je ook daar zelf nou ja, actief mee aan de slag. Ja, want maar dit inderdaad, want daar kan je, dan ben je er bewust van. Van jeetje op deze manier inderdaad wil ik dit eigenlijk wel. Je kunt je daar heel bewust een keuze in maken. Maar bijvoorbeeld stel, want dat is natuurlijk ook iets van heel erg van deze tijd, Ritalin. Kinderen die hebben ADHD, ja. steeds vaker, ja. krijgen Ritalin, worden daar letterlijk een beetje anders van. Ja, ja, en nou ja, daar zie je inderdaad mooi hoe het aan twee kanten verandert. Dus aan de ene kant worden die kinderen een beetje anders. Maar aan de andere kant, en dat vind ik eigenlijk nog veel wezenlijker... schuiven we de normen op ten aanzien van wat, van wat een normaal kind is. En dus, eh, bedoeld, er zijn natuurlijk echt kinderen met heel ernstige adhd autisme Dus daar wil ik helemaal niets negatiefs over mm -hmm. zeggen. Maar het, het is tegenwoordig wel zo dat steeds eerder er wordt gegrepen naar Ritalin... sterker nog, dat artsen de diagnose ADHD stellen... omdat ouders eigenlijk willen dat hun drukke kind dat medicijn krijgt. Ja. En dat betekent ook dat de norm met aanzien van wat goed functioneren is, opschuiven. He, dus vroeger was het een lot als je een druk kind had. En nou, daar deed je wat mee in opvoeding, daar deden de leerkrachten iets mee. Maar sinds die pillen is het eigenlijk al veel makkelijker om te zeggen... nou, dit is eigenlijk niet meer te handhaven, neem jij maar een medicijn. En is het ook zo, denkt u, dat dat zo ver gaat... dat ook die kinderen zelf bij wijze van spreken zeggen... zeg papa en mama, ik, ik wil wel Ritalin. Nou, ik, het, het weet ik niet of dat nu al zo is... maar je ziet het wel heel veel bij volwassenen. Hè? Er is een, een tijdje terug een onderzoek gedaan... onder de lezers van Nature. Dat is echt zo'n toptijdschrift in de, in, in de natuurwetenschappen. En dan bleek dat een vijfde... een vijfde van de lezers van Nature... regelmatig dat spul slikt, wetenschappers zijn dat... om nog s'avonds flink lang, flink lang te kunnen doorwerken... om het vol te houden in die enorme concurrentie... die de wetenschap tegenwoordig is. En je moet publiceren, publiceren, publiceren. Dat hou je alleen maar vol als je je ook s'avonds... terwijl je eigenlijk al te moe bent, nog goed kunt gaan concentreren. Dus die mensen die gebruiken die medicijnen niet om iets te genezen... maar om zichzelf te verbeteren, zou je kunnen zeggen. Nou, dat kan natuurlijk betekenen dat over een jaar of tien... de normen van wat een goed functionerende wetenschapper is zo zijn opgeschoven. Dat als je gewoon acht uur per nacht slaap nodig hebt... dat je dan naar de dokter gaat met het verhaal... ja, sorry dokter, uh, ik, ik ben ziek want ik heb ja. acht uur per dag <laughs> slaap nodig. Ja. Kunt u mij niet een, een doosje Ritalin voorschrijven? En u vertelde ook net voordat we deze studio ingingen... dat er zelfs processen gevoerd worden inmiddels van kinderen... die toch, hè, daar begonnen we ook mee met de echo... die ja. geboren worden bij wijze van spreken met een, een hazenlip en zeggen zich zeg, papa, mama... Ja, uh, wat heb je hem nou gemaakt? Ja, nou ik weet niet of ze het met een hazellip voldoende reden vinden om niet geboren te zijn. Maar inderdaad, er zijn voorbeelden van kinderen met hele ernstige handicaps. Uh, die uh, het, uh, het ziekenhuis en hun ouders zelfs in de VS hebben aangeklaagd voor het feit dat ze zijn ge geboren. En ik vind dat ook wel weer een mooi voorbeeld om te laten zien... dat ouders die kiezen voor een abortus omdat ze iets ontdekken bij onderzoek... ook niet zomaar kiezen voor de makkelijkste weg voor henzelf... maar dat ook vaak doen vanuit de verantwoordelijkheid voor hun kind. Je maakt een keuze. en Wat vroeger een lot was, is nu echt een keuze. En dan kun je ook als het, als het ware door je eigen kind op worden afgerekend. Het zijn natuurlijk bizarre voorbeelden... maar juist die grootheid van die voorbeelden laat zien hoe onomkeerbaar onze verantwoordelijkheden zijn veranderd door dit soort nieuwe ja. technologieën. Dus als we in één zin uh, uw boodschap... want die heeft u natuurlijk toch een beetje moeten samenvatten... wat is dan uw boodschap? Ja, dat de grens van de mens steeds verder opschuift... en dat wij steeds verder versmelten met techniek... en dat we daar op een verantwoorde manier mee moeten leren omgaan. Goed, het zij gezegd. Dank u wel op deze dinsdagavond. Dank u wel voor uw komst, Peter Paul Verbeek. Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente. En hij schreef dus het boek De Grens van de Mens. Morgenavond 8 uur, dan zijn we er weer. Dat wil zeggen, dan zit hier Govert van Brakel. En op onze site 2dingen.nl kunt u de gesprekken van vanavond... en ook andere gesprekken terugluisteren. Nou, straks Willemijn Veenhoven, BNN Today, Jennifer Lopez, hè? <laughs> ja, onder andere. Staat op de, staat op de agenda, <laughs> toch? Staat op de agenda, ja, want het fenomeen JLo. Uh, nou ja, daar is veel om te doen in Amerika. En er, dat hoor je zo meteen. We hebben het ook over de schlekjes en over de murdokjes. Dus uh, zowel over de tour als over het afluisterschandaal. En nog veel meer. Allemaal na het nieuws van half negen hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Oud-hoofdredacteur Brooks van News of the World heeft nooit toegestaan dat haar krant politiemensen omkocht. Brooks zei dat in een hoorzitting in het Britse Lagerhuis. Het verhoor van mediamagnaat Rupert Murdoch werd onderbroken. doordat iemand hem probeerde te bekogelen met een taart van scheerschuim. De omgeving van de ingestorte zendmast, Smilde, is veilig genoeg voor onderzoek. De recherche is vandaag begonnen met speurwerk in en rond de zendmast. En ook de familie, die in de woning bij de zendmast woont, kon vandaag weer terug naar huis. Het Rijksmuseum moet een beeld van Hercules teruggeven aan de Joodse eigenaren. Het bronzen beeld was in de jaren 30 geroofd door de nazi's... en via een schenking bij het Rijksmuseum terechtgekomen. En ook een houten beeld van Maria met Jezus, dat eigendom is van de staat... moet terug naar de Joodse eigenaren, heeft staatssecretaris Seilstra bepaald. Op de eerste dag van de Nijmeegse vierdaagse zijn ruim 1200 wandelaars uitgevallen. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. Het weer was beter dan verwacht. En morgen komen de 40.000 overgebleven deelnemers onder meer door Beuningen en Wiegen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 19 juli, iets over half negen. Goedenavond. Vandaag was het D-Day rondom het afluisterschandaal van News of the World. Rupert en James Murdoch en Rebecca Brooks die moesten voor het Lagerhuis verschijnen. Het is net een kwartiertje klaar en zo meteen hoor je alle ins en outs. Middelburg dan, stond vandaag in het teken van een dubbele moord. De verdachte werd vanmiddag opgepakt en het is een bekende van de familie na negenen. Hoor je daar de details over. En de schippers van BNN die zijn uitgevaren gisteren. Elke avond hoor je hier de avonturen van Luc Ikink en Frank van der Lende. Vanavond deel 2. En onze Joris Kreugel die ging naar de eerste hulp in Amsterdam. En niet voor een gebroken been. Nee, dit is de eerste hulp bij uitloting op de VU in Amsterdam. Tientallen studenten die uitgeloopt zijn voor geneeskunde kunnen hier weer een nieuwe studie proberen te vinden. Die een beetje in de lijn ligt. Was het maar in mijn tijd allemaal zo goed georganiseerd. Misschien was ik dan nooit een gescheeeste student geworden. Maar deze mensen die worden allemaal goed op weg geholpen. Gisteravond toen beleefde cabaretier Jandino Asporaat zijn debuut als talkshow host in de Dino Show. Zometeen hoor je hoe hij het zelf beleefd heeft. Maar eerst even, Jandino, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag de hele dag zitten... Uh, wat heb ik gedaan? Ik heb de hele dag comedy zitten kijken op, op internet eigenlijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan met daar. Comedy gekeken, genoten van comedy. Ja, zometeen meer comedy dus met hem hier. En dan uh, deze Topics zat hier net al even doorheen te hoesten, net zoals ik. Dus hoort u gehoest vanavond, dat kan kloppen. Van de blijde de blonde dames van BNN 2 Liekeveld, ga je gang. KPN die vindt dat we nog niet genoeg betalen voor onze smartphones. Dus dat wordt vanaf september allemaal duurder. En Urk is boos, want daar komt iedereen op zondag lekker gratis in de haven liggen. En vandaag is de Nijmeegse Vierdaagse begonnen. En sommigen die vonden het toch zwaarder dan verwacht. Dus... Zo ongelooflijk zwaar. En mensen die zeggen dat dit geen prestatie is, die zijn niet bij hun hoofd. Dat je denkt dat je dit vier dagen zonder training vol kan houden. Zometeen na negen uur dan hoor je hoe het nou verder moet met deze arme jongen. En de rest van Today's Topics. Dankjewel Lieke. De enige die niet zit te hoesten in de studio is Herrie Schut. Goedenavond. Dat kan nooit lang meer duren op deze manier. Dat denk ik ook denk ik. Ja, goedenavond. Onverwacht was het een gedenkwaardige dag in de Tour de France. De verrassing zat hem niet bij de etappenwinnaar. Dat was alweer de Noord-Tor Hushoft. Die zijn derde etappezege boekte: één met de ploegentijdrit en twee keer individueel. Huushoft was vandaag de sterkste in een kopgroep van drie. Uh, ze kijken naar elkaar. Kijken, kijken, kijk. Daar gaat Torusov? Daar gaat Torusov. HuSoft is de eerste die aangaat. De sprint loopt licht omhoog. Heel licht is het. Het is een ideale sprint. En dat maar zien, hè? Hesjedaal, ja hoor. Hesjedaal gooit de handen al omhoog. Want hij weet dat zijn ploeggenoot Torusov heeft gewonnen. En dan wordt Bowersson tweede. En Ryder Hesjedaal, de knecht van Torusov, is ongelooflijk blij met de overwinning van zijn kopman. HuSoft wint dus voorbewassen van Hagen en Hesjedaal. De grote surprise kwam van Abdel. Roberto Contador. Hij blies in de enige beklimming van de dag het peloton op... en alleen Cadel Evans en Sammy Sanchez konden hem volgen. In de afdaling bleek Evans vervolgens de sterkste van die drie. In de stromende regen pakte hij nog drie seconden winst op Contador. Dat was het plan om toch in de eerste afdaling naar Gap... na 130 kilometer de tempo te maken... om naar voren te gaan in de voet van de Bayard proberen de tempo te maken, de eerste selectie... en dan alleen maar antwoorden. Antwoorden naar de, de verschillende grote namen... Uh, en als we hadden de opportuniteit om iets te maken... en die opportuniteit is gekomen met, uh, met Contador. En zo deelde Cadel Evans een tik uit aan de concurrentie. En Contador dus ook, met name aan Andy Slack... Die kreeg ruim een minuut aan zijn broek, dat lag volgens Slek onder andere aan de parcourskeuze van de organisatie. I think the parcours is really bad chosen today. We don't want to see uh, riders crashing or riders taking risks. Uh, everybody have family at home and uh, finish like this should not be allowed. En Rob Ruig was alweer de beste Nederlander. Hij finishte als 19e in de groep met onder andere Frank Slek en gele truidrager Veukleer. Ruig had in tegenstelling tot Andy Slek niets aan te merken op het parcours. Gelukkig uh, hou ik wel van uh, van dalen en, uh... Ja, je moet zo'n afdeling uh, goed van voor kunnen beginnen. En uh, ja, ik heb er een aantal ingehaald. gehaald. Uh, dat is soms gevaarlijk, maar uh, als je geen tijd wil verliezen... moet je af en toe een risico, uh, risicootje pakken. En Rob Ruijg is inmiddels de top 20 van het algemeen klassement ingeslopen. Hij staat nu negentiende op bijna 13 minuten van Veukler. Cadel Evans neemt de tweede plaats over van Frank Slek... En uh, Evans staat nu op 1 minuut 45 van Veuclair. Frank en Andy Sleek staan derde en vierde. En Andy is inmiddels op een achterstand van iets meer dan drie minuten gereden. De Belg Jelle van Endert heeft de bolletjes -trui nog altijd in zijn bezit. De Brit Cavendish de groene trui. En een jongere klassement verandert er ook niets. De Colombiaan Rigoberto Oran behoudt de witte trui. Veel meer over de tour. Straks bij jullie ook volgens mij hè. Ja, we en na natuurlijk tiener... weer Kenny. Ja. Kenny van Hummel. En in de avond heet straks. En in Wat een schatje dat is die Rob Brug. Vind je niet? Vind je? Nou, vind ik zo'n schatje, vind je niet? Nou ja, uh, uh, geen idee, geen idee. Goeie renner. Goeie renner, ja dat ook, maar ja. ook ontwapenend en eerlijk. Ja, dat en... is waar. We gaan nog meer van hem zien, denk ik. Ja, en ja, je hebt jullie weer goed uitgehaald. <laughs> dag geen Schut, dag. Dit is Radio 1, BNN Today. Mediamagnaat Rupert Murdoch, die moest vandaag met de billen bloot. Hij zelf, zijn zoon, James en oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks van News of the World zijn ondervraagd dus in het Britse lagerhuis. Je zal het gehoord hebben, een commissie die voelde ze aan het tand om erachter te komen wat ze allemaal wisten over het afluisteren en het onderscheppen van voicemails. Onze man in Londen, Michiel Willems, die heeft de hele zaak gevolgd. Michiel, goedenavond. Hi, goedenavond. Um, meteen even een fragmentje. Rupert Murdoch die onderbrak zijn zoon meteen aan het begin van het verhoor met het volgende. The closure. Uh, of the news of the world newspaper. Before you get to that, I would just like to say one sentence: This is the most humble day of my life. Ja, dit is de most humble day of my life, de nederigste dag van mijn leven. Um, ja, dat zegt hij wel. Aan de andere kant, hè, er werd ook veel getwitterd dat hij een beetje de seniele oude, dove man uithing. Um, welke indruk maakte die op jou? oprecht op, op dus van, van oh, de ne meest nederige dag uit mijn leven? Of, of speelde hij een beetje een spel? Nou, zo kwam hij zeker in het begin over. Zeker de eerste 15 tot 20 minuten. Um, als een, een vraag werd gesteld, dan dacht hij lang na. Uh, hij leek de vraag ook moeilijk te verstaan. Hij had op een gegeven moment ook moeile, uh, moeite met uh, het schotse accent van Jim Sheridan... een van de commissieleden. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment houden die zelfs David Cameron en Alistair Campbell door, uh, door elkaar... Dus de huidige premier en de voormalige spindokter van Tony Blair. Mm -hmm. Dus de eerste twintig ja, minuten, eerste half uurtje had je echt het idee van... ...goh, heeft deze man zijn feit wel op een rijtje? Is hij wel goed voorbereid? Maar gaandeweg kwam je erachter dat het eigenlijk, denk ik, heel goed voorbereid is. Dat er werd gezegd van, nou, uh, Rupert Murdoch... ...die steekt meer het verhaal en het beeld af van de hardwerkende, integere man... ...die zo'n groot bedrijf runt, waar hij uh, ja, echt niet een overzicht kan hebben van... Alle kleine kelderkamertjes en wat er gebeurt. En tegelijkertijd uh, beantwoord zijn zoon James alle moeilijke technische uh, en financiële vragen. Ja. Hij bood ook nog zijn excuses aan, hè? Dat had hij natuurlijk ook al gedaan in de krant, maar ook nog even nu. My company has 52.000 employees. I have led it for 57 years en I have made my share of mistakes. At no time do I remember being as sickened as when I heard what the Dowler family had to endure. Ik wil de Dallas voor het me the opportunity to om in persoon te ja, Zij bood wel zijn excuses aan. Het ging om de zaak van dat uh, vermoorde meisje. Uh, voelt hij zich ook verantwoordelijk voor alles met de krant? Nee, dat niet. Uh, dat heeft hij ook heel duidelijk gezegd. Uh, toen hem dat werd gevraagd. Van, hè, are you ultimately responsible? Toen zei hij heel firm, no. If I'm, uh, I'm not responsible, but the people I trusted were. And the people they trusted are responsible. Ja. Dus eigenlijk zegt hij van nou, het is in mijn bedrijf zo uitbesteed. Uh, dat ik sta weliswaar aan het hoofd met, met uh, de board, met het bestuur. Maar daaronder delegeren we zaken. Daaronder vertrouwen we mensen. En die uh, dragen verantwoordelijkheid voor de beslissing. Die ze nemen. Ja, waarmee hij dus de schuld afschuift en ook een beetje in de schoenen van zijn zoon. Hè? Een beetje wel. Ik bedoel, er werd er nog even ook gevraagd daarna. Van nou, als u dan nu direct verantwoordelijk bent, is er dan sprake geweest van een wilful blindness? Hè? Heeft u dan opzettelijk een oogje toegeknepen? En toen zei hij ook: van, Nee, nee, ook dat is niet het geval. Ik wist er echt uh, ten alle tijden niets vanaf. Hm. Op een gegeven moment uh, was er even nog wat rumoer. Luister even mee. Oh. De zitting is gespannen voor 10 minuten. Ja, wat gebeurde er? Nou ja, een beetje rumoer. Het was eigenlijk best een moeilijke dag voor hem, want behalve dat hij dus verbaal werd aangepakt, werd Murdoch ook fysiek aangevlogen. Een demonstrant wist er doorheen te komen en die probeerde hem met scheerschuim uh, ja, te bekladderen. Uh, overigens, want ik zat het live te kijken, was het wel opmerkelijk hoe zijn Chinese-Amerikaanse vrouw Wendy Deng gelijk een paar hele rake klappen uitdeelde. Ja, ja. Dus ik zag die, het ook, ja. Ja, die demonstrant kwam er eigenlijk bijna moeilijker vanaf dan uh, Rupert Murdoch zelf. Ja, het zijn 40 jaar jongere vrouwen, geloof ik. Ja, ik bedoel, of dat het toe doet, in dit geval weet ik niet. maar het is wel leuk jou... om even te noemen, ja. Um, de, de, heeft hij op enig moment um, laten blijken van, nou ja, het grijpt me aan? Ja, dat wel. Ook aan het einde, toen hij zijn slotpleidooi uh, mocht houden... en dat, dat moest die commissie hem wel geven... want ze hadden hun al een openingsstatement onthouden... Uh, toen zei hij wel van, dit heeft me echt aangegrepen, dit heeft me veel gedaan. Ik ben een hardwerkende man, mijn vader had niets, die is begonnen met een heel klein krantje. Uh, en toen hij overleed, heeft hij in zijn erfenis ook uh, laten uh, neerleggen, laten vastleggen van, er moet altijd binnen dit bedrijfje tegengehandeld worden. En hij wilde eigenlijk de commissie overtuigen van, dat is ook wat ik gedurende mijn hele professionele leven heb gedaan. En wat ik straks ook mijn kinderen ga meegeven. Nou, is Rebecca Brooks uh, ook nog geweest? Um, nou, daar, die zijn niet zo heel veel. Um, toch? Die, nou ja, dat viel niet zo nee, Die hield vooral de mond. Nee, die hield vooral de mond. Ik bedoel, die is natuurlijk afgelopen zondag gearresteerd. Gisteren op borgtocht vrijgelaten. Dus die is nu verdachte in een strafzaak. Dus alles wat ze nu zegt, wordt straks ja. door de politie heel, uh, heel uh, aandachtig bekeken. Wel is het redelijk slim wat ze deed, denk ik. Want ze uh, stuurde zichzelf helemaal aan een slachtofferrol. Ze ging eigenlijk bij die commissie zitten van. Ja, ik wil eigenlijk ook wel graag weten wat er gebeurd is. En hopelijk over een jaar, als alle als, uh, onderzoeken zijn afgelopen... misschien dat we dan met z'n allen uh, door de bomen het bos kunnen zien. Want ik wil eigenlijk ook wel graag weten wat er precies is gebeurd. Hm. Oftewel, nou ja, de, de, iedereen schuift nogal de schuld af, daar komt het op neer. Um, kan hier nog iets mee gedaan worden tot slot met al deze verklaringen vandaag? Ja, zeker. Ik bedoel, die worden goed en aandachtig bekeken. Um, uh, wat, wat je net al zei, Rebecca Brooks zijn niet zo heel veel schokkens. James uh, Murdoch daarentegen kreeg het op een gegeven moment wel een beetje moeilijk. De zoon? Ja, de zoon, inderdaad. Want toen werd even ver, uh, verwezen naar uh, een aantal vertrouwelijke e-mails... die de Sunday Times, notabene een Murdoch-krant, maar goed, daar tezijde... Uh, op 7 juli heeft gepubliceerd. Dat zijn vertrouwelijke mails waarin betaling aan de politie wordt toegegeven. Nou, en toen werd hem door de commissie gevraagd... Herkent u deze e-mails? Heeft u die eerder gezien? Dat is eigenlijk gewoon een politievraag. Nou, daar wilde hij geen antwoord op geven. En ook een aantal vragen over specifieke personen en wie nou hun advocaten betaalt. Want blijkbaar uh, betaalt het bedrijf van Rupert Murdoch een aantal advocatenkosten ko van mensen die nu op dit moment verdachten zijn. Mm -hmm. Ook daar wilde hij geen antwoord op geven. Dus daar zal zeker straks wel uh, aandachtig door de politie naar gekeken worden. Het verhaal is nog niet afgelopen, dat is duidelijk. Michiel Willems in Londen, die volgt de hele zaak. Dankjewel. je ja wel. graag gedaan. Dit is Radio 1. BNN Today. De heilige graal van de televisiewereld. Dat is toch wel een late-night-programma. Nou, velen hebben het al geprobeerd. Maar slechts enkele hebben het gehaald. En nu hebben we cabaretier, comedian, acteur, presentator... Jan Dino die gaat het weer proberen. Gisteravond was de allereerste aflevering te zien... van zijn eigen De Dino Show. Jan Dino, goedenavond. Goedenavond. Ja, een show met gasten en tussendoor uh, sketches. En meteen even een fragmentje als eerste waarin je een van jouw gasten aankondigt... en dat is uh, K1-vechter Remy Bonjasky. Remy! Remy, K1-ster. En, en ik snap nu, ik snap, jullie zitten allemaal te kijken en denken... mag grap over Remy, mag grap. Laten we, laten we jullie allemaal zeggen, kijk... Ik heb gehoord, Remy is gestopt omdat er, um, er was één oog van hem, weet je, dat was iets te veel, weet je, klappen in een één oog, deed het niet meer zo goed. Dus uh, zodra ik achterkom welk oog het is, is BAM, nigger. Dus, dus ik kan tot die tijd, tot die tijd afstaan, tot die tijd afstaan. Ja. Remi Biosky was er dus, um, Jim Bakker was er, en wie is die ander ook weer, The Bachelor? Uh, ja, The Bachelor, Lars ja. Vreugdenheer was er ook, ja. ja. En daar was jij? Niet te missen. Ja. Man, ik was helemaal uitgeput nee. na een half uur kijken naar jou. Dus knetteren, vol energie. Ja. En ik, ik voel mezelf nog gisteren nog ingehouden. Oh ik echt? Nog, ik voel me ja echt, oh. serieus. Je, als, je me, als je me kent, is dit uh, dat je denkt van zo. Die en dino leert ademhalen. Hij praat rustiger. Lekker rustig. Rustiger. Ja. Hey, de de kijker 180.000 mensen. Nou, nou, begrijp ik net dat jij, want het is, uh, het is een, van tevoren opgenomen, dat jij tijdens dat het werd uitgezonden alles op Twitter hebt kunnen volgen. Dat, ja, hij, dat lijkt ja, ja. mij doodeng. Maar jij hebt dat gewoon ja, gedurfd. Wat, ja, wat las je allemaal? Dat vind, um, nou, ik denk om de 100 tweets. Want mensen gingen gisteren echt... Los op internet. Uh, om de 100 positieve tweets. Van dit is geweldig. Geniaal. Uh, vonden. Vonden, uh, vonden. mensen me lelijk. Dat was. <laughs> lelijk. Dus om, ja, ja, ja. Om de 100 tweets. Van. van oh, Supergoed. Grappig. Komt er een tweet van. Jezus, wat is zijn hoofd groot? Of. Uh, Jezus, wat heeft hij veel tanden? Ik heb. Ik, mensen kennen mij. Ik heb gewoon een uh, kokelsmaal. Weet je. Die is gewoon een tandenpasta lach. Weet je. Daar ja. maak ik reclame mee. Maar. Uh, niet iedereen kon dat waarderen. Maar ik vond het wel tof... Om te zien dat, het, dat de meeste kritiek eigenlijk kwam niet op het programma. Maar gewoon dat sommige mensen mij niet knap vonden. En toen keek ik op mezelf en dacht: nou, dit is het geen Hollands God, uh, of uh, uh, uh, Hollands Next model. Dit was gewoon een comedy show. Dus ik ben blij dat gewoon uh, bijna 90% van de kritiek uh, positief was. Dat is mooi, het is mooi om te zien, vind ik, hoe jij met je publiek omgaat. Er was een fragmentje. Er zat een meisje in het publiek die probeerde je te koppelen aan een jongen. Luister even mee. Ja, stel je voor, hij, hij zou vanavond voor je neus staan. En, en, en hij heeft alleen maar nog één dag te leven. en hij wil met jou gewoon op date. Zou je het doen? Hij, heeft, hij, hij gaat nee. sterven. <lacht> dan wel. Dan wel. Ah, oh, nou, heel goed. Hij zit namelijk achter jou in de zaal. Hij zit... Waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die? Ah, kijk! Ah, ah, ah. Was dat nou echt? Gingen ze echt op date daarna of niet? Uh, uh, nou ja, hij, hij had een, uh, hij had zelf, die jongen had een uh, vriendin. Maar we hebben gewoon zijn foto gepakt. En uh, we hebben hem weer op te koppelen. Dus waarschijnlijk heeft hij heel veel geluk gehad. We hebben hem in ieder geval kaarts gegeven. Dus ik hoop dat het een, een bepaalde uit is uh, ontstaan. Ja. Maar wat ik wel mooi vond is dat je ziet... je gaat heel goed met het publiek om. Hè? Dat is heel soepeltjes en heel relaxed. Ik had het idee dat dat wat makkelijker ging... dan met je drie gasten op de bank. Ja, weet je wat, het, uh, wat Ja, goed als je dat zegt... Um, het probleem met de bank was dat het je moest knippen. Wij hebben 40 minuten opgenomen. Je, je, je zendt ongeveer 25 minuten uit. En uh, waarvan 15 minuten met de gasten op de bank... En als je daar tien minuten uit knipt, dat is bijna dodelijk, want het gesprek ging zo lekker, maar je moet bijna alle alle tussenmomentjes moet je eruit knippen, zodat je tot de, tot de point komt. Maar dan krijg je een heel staccato-achtig gesprek of zo. Dus dat is, weet je, dat, dat, dat ik kom hier terug en dan dan kijk ik in de montage en denk ik, Jezus, het was zo leuk in de zaal en nu met de gasten vind ik het bijna ja, ik vind het een beetje, een beetje slap of zo. Het is wel goed dat je dat ziet. Want dat was wel wat ik zelf ook ervaren toen ik het naar terugkeek. Ja, en, en het, ja, is natuurlijk, ja, dat is ook het is natuurlijk ook wel een heel vol programma. Ik bedoel, je hebt en drie gasten op de bank en het publiek. En heb je ook nog sketches. En daar hebben we ook nog even een fragmentje van. Een kip fastfood restaurant. En uh, jij bent de cachère. Oh, ik ben heel benieuwd hoe dit, <laughs> hoe dit over gaat komen op de radio. Ja, waarschijnlijk moeten we daarna <laughs> zeggen, ja, je had het moeten zien. Maar ja. ik, ik vond het geweldig. Jij bent de kassière en uh, j, ja, je staat te bellen. Weet je, weet je, nee, weet je wie ik echt lekker vind? Echt lekker. John Williams. John Williams, joh. Als ik een keer John Williams tegenkom in een donkere steekje. Ik zweer het, ik gooi hem op de grond en ik laat hem schreeuwen, joh. En als ik klaar met hem ben, net op het moment dat ik wegloop, weet je, kijk ik nog één keer op en ik kijk naar hem en ik zeg, lekker hè Mevrouw, als u, als u klaar bent, zou ik, zou ik dan, uh, ik zou dan, dan wel geholpen willen worden. Zien je dat ik aan het fantaseren ben? Ik was helemaal in fantasie. En ik doe mijn ogen dicht, maak ze op en ik zie jouw kop. Jammer hoor. <laughs> ja, ik vond, ik vond deze is, echt Ja, leuk. <laughs> ja. Nee, nee, nee, maar je moet ook de kop erbij zien. Je moet ook de kop van die cassière erbij zien. Nee, ja, je, je, hebt, je doet dit de hele zomer, hè? nog zes weken. En uiteindelijk, Jurgen Ruiman is ook zo begonnen, hè? Ja. Met, met nee, zo'n maar... soort van proef. Dus... Hmm, hoe zie jij dat? Weet je wat het is? Weet je wat het, weet je wat het is? Uh, ik heb Jurgen belde me vanochtend uh, als eerste op en, en sowieso te feliciteren met de eerste. En hij is al tien jaar bezig. Uh, uh, dus dus hij zal het een en ander weten. En weet je, je begint ook niet gelijk met torenhoge kijkcijfers. Weet je, je begint gewoon langzaam. En je bouwt omhoog. En dat is waarschijnlijk. Dat is wel de manier om te doen. Dus ik hoop dat ik die kans krijg. En dat ik. Ik weet zeker dat ik. ontzettende leuke televisie. ga maken in de toekomst. en blijf maken. Dus uh, dat is de streven in ieder geval. Ik ga weer kijken. Komende maandag weer te zien. op Nederland 3 om half elf. Klopt hè? Half elf. En, Yes. En hoe stoer is het als je een show hebt waarin enorme letters staat, de Dino Show. Dat, waar ik, dat, ja, dat... 20 meter? Nou, ik, ben, ja. ik, ik, ik heb niet echt gehuild, maar een klein traantje heb ik wel gelaten toen ik de koor zag. Ja. Weet je, mensen kunnen alles zeggen over de show, maar dit kunnen ze me niet ontnemen. Ik ga het na de show, als de show afgelopen is, die letters komen op mijn dak. De Dino Show, groot, 20 meter, 10 meter hoog. Dit wordt geweldig. Ja. Ik ben zo blij, niet normaal. Jan Dino Aspra, dankjewel, heel veel succes. Dank je wel voor de tijd. BNN Today. Hoeveel bagage mag je meenemen als je gaat vliegen? Dat is de vraag die je vandaag gesteld wordt in hashtag durf te vragen. Zometeen het antwoord. En Steesamstraat bestaat 35 jaar. Iets na negenen, de mooiste herinnering van Tommy. Maar nu eerst de dag van Joris Keugel. Ik had wel een grote kans, dus ik had ergens verwacht dat ik binnen zou zijn. Maar ja, aan de andere kant was het een ja of een nee. Het werd een nee. Dus. Voor Sietske en Drinken spatten afgelopen donderdag een droom uiteen. Ze waren namelijk niet ingelood voor de studie geneeskunde. En ze wilden het zo graag. Ik heb zelf uh, vier studies gedaan: Nederlands, de Pabo, een Plak en Knippelacademie op HBO-niveau. En vervolgens ook nog eens een keer economie, pro per wel gehaald. Maar uiteindelijk gesheefste student. Ik wist niet precies wat ik wilde. Maar deze meiden die weten wel precies wat ze wilden. En uh, ja, uitgeloot dus. En wat moet je dan? Nou, uh, hier bij de VU in Amsterdam is er een uh, eerste hulp bij uitloting. Tientallen studenten zijn hier in de aula samengekomen. En uh, daar kunnen ze allemaal bij steentjes kunnen ze informatie inwinnen bij oud-studenten die ooit ook uit zijn geloot zeg, weten jullie het hoog? Nee hoor, nee, we zijn net weer klaar. We zijn niet eens rond geweest. Nou, dit zijn alle steentjes waar je kan uitzoeken. Ja, Naast pedagogische wetenschappen bijvoorbeeld is een psychologie steentje. En daar uh, staan we samen met de dames voor en we krijgen uitleg. Het is gewoon een hele leuke opleiding. Het gaat over mensen en uh, dat vond ik heel belangrijk toen ik zelf uitgeloten was. Ik dacht, van, nou ik wil eigenlijk wel later met mensen werken. Ja. Nou, en die optie heb je gewoon met psychologie. Jij was ook uitgeloot, ooit? Ja, ik ben ook uitgeloot geweest. Maar het is allemaal goed met je gekomen? Ja, het is allemaal goed. Ik sta hier nu uh, als psychologiestudent en ik heb nooit meer meegeloot. Dus, uh, ja. Want zij waren best wel teleurgesteld allebei. Ja, ik was hartstikke verdrietig. Ik was nog nooit geweigerd voor iets. Dus ik dacht, hoe kan dat nou? Uitgeloot. Waarom het ik? Niet gemacht, ja. en je probeert deze twee dames nu te overtuigen van, nou ja, goed, het is allemaal niet zo erg. Dus doe gewoon psychologie. Dan komt het allemaal goed. Ik denk dat je vooral moet doen uh, ja, waar, je, waar je hart ligt. Nou, prachtig verwoord allemaal ja, dit, hè? Ja, inderdaad. Zo hey, nou, weten jullie het al? <laughs> nee, we weten het nog niet. Want hoe lang gaan jullie er nog over nadenken? Of hoe lang heb je nog de tijd eigenlijk? Ja, tot 31 augustus of zo. Maar ik wil het eigenlijk deze week wel weten. Het is niet makkelijk allemaal, hè? Nee, als kunnen ook niet. Nee, maar gewoon ook al om een keuze te maken, want je maakt nu ja. toch een B-keuze. Ik, ik heb ook vier studies gedaan, ik heb niks afgemaakt, maar ik <laughs> vond het ook hartstikke moeilijk. Ik, ik, ik wist het niet eens, jullie weten het tenminste nog, maar dan word je niet aangenomen. Ja, dat is zuur. In de middelbare school dan heb je nog heel erg van, ja, wat word ik er later mee? Maar als je gaat studeren, dan merk je eigenlijk dat je van alles kunt. Als je maar gewoon een beetje doorzet en het eigenlijk allemaal een beetje haalt... ...en krijgt een hele andere denkwijze. En dat creëert ook heel veel mogelijkheden. En toen ik zo jong was, dan dacht ik ook van, nou ja, ik wil geen onderzoeker worden. Wat ja, ben jij? <laughs> nou ja, het is alweer twee jaar terug. Dus, oh, uh, toen maar. Zeg. Toen, toen er tijd, nee. Maar achteraf, als je de keuze eenmaal maakt, je gaat wat doen, je gaat studentenleven in... ...dan is het hartstikke leuk. Ze straalt er helemaal bij, hè? Ja, inderdaad. Eigenlijk maakt het geen bal uit wat je studeert, als je maar studeert. Eigenlijk, eigenlijk is het ook wel zo, ja. Het is één groot feest gewoon studeren. Ja, een paar gewoon doen. van biomedisch en een paar vakken van eh, zonder hele leven zelf. Je er altijd nog doorstromen wat je zelf leuker vindt. Biomedische wetenschappen? Ja. Dit moet het gaan worden? Dat weet ik niet. En jij? Uh, ik denk het niet. Maar heb je al wel een beetje een keuze kunnen maken? Want jullie lopen hier een tijdje rond. Ja, ik zit toch wel meer in dat rode hoekje zeg maar, daarbij. Pedagogische wetenschappen of uh, psychologie? Psychologie, ja. En bij jou? Ja, uh, deze studie. Biomedische wetenschappen? Ja. Dan We gaan jullie het een jaartje doen en dan volgend jaar weer proberen? Ja, ik zat er ook over te denken om ontwikkelingshulp te gaan doen in Afrika of zo. Dus oh, dat is ook dat net me... even door je hoofd geschoten. Dit weekend eigenlijk. zat ik daar gewoon, ja, het lijkt me ook wel hartstikke leuk. En dan volgend jaar geneeskunde gewoon weer proberen. Ja. Ik ben zo blij dat ik niet meer in jullie schoenen sta. Ja, dat geloof ik wel. Maat 46 tegen? 36. Dat had nooit gekund. Succes. Nee. Toch prettig zo'n eerste hulp, zeker voor deze meiden. Ja, uitgeloot voor geneeskunde en dan moet je toch iets anders zien te vinden. En dat is niet makkelijk, zeker als je dat voor eind augustus allemaal moet gaan beslissen. En ik denk destijds, als het er voor mij zou zijn geweest, had het toch geen zin gehad. Want ik hield van het studentenleven, maar meer van het feesten en niet van het studeren. En deze twee meiden, ik denk wel dat zij er komen, want ze zijn er wel heel serieus mee bezig. Every time you walk in, I feel something amazing begin. Like a storm, like a flood in my heart, yeah. Every touch, every word feels like music that I've never heard. You gave me something special. onze Lisa Lois. Je kent wel op Twitter hashtag durf te vragen. Een bekend fenomeen, zo stel je je vragen met een hashtag ervoor durf te vragen. En dan twittert er altijd wel ergens iemand terug ter wereld die het antwoord erop weet. Nou, elke dag beantwoorden wij hier ook een vraag... die met de hashtag durf te vragen op Twitter is verschenen. Hashtag durf te vragen. Chanel Sarah vraagt... Hoeveel bagage mag je meenemen als je gaat vliegen? Hashtag durf te vragen. Psychodienstra, Personal Touch Travel. En ik ben dit jaar de beste verstandige reisadviseur van Nederland. Nou, de algemene regel is uh, 20 kilogram, maar er zijn ook een aantal uitzonderingen op. Tegenwoordig heb je de low-cost maatschappijen. Als voorbeeld zal ik geven Ryanair en uh, Transavia.com. Die hebben als regel dat je 10 kilo handbagage mee mag nemen. Wil je daarbij een extra koffer meenemen van 15 kilo of 20 kilo, dan moet je dan een extra voor bijbetalen. Dan zijn er natuurlijk ook nog de business class vluchten. Daar is over het algemeen de regel dat je 30 kilogram mag bagage mag meenemen. En je hebt nog bepaalde bestemmingen, waaronder onder andere Amerika, waar ook een aanwijkend bagage hoeveelheid voor is: dat is namelijk 23 kilo. Dus uh, ja, globaal gezegd 20 kilo. Met dus alle uitzonderingen erbij. Uh, Hashtag durf te vragen. Zometeen, tweede uur BNN Today. Eerst het nieuws met Jan van der Putten.